7 uur. Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Gewonden in Haags café door steekvlam. Uitspraak in zaak tegen Mubarak. En omwonenden klagen over lawaai-betuurroute. In Den Haag hebben zeven mensen brandwonden opgelopen... in de bekende uitgaansgelegenheid Havana. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de brandwonden zijn. Volgens de politie liet de barkeeper een steekvlam ontstaan.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 Volgens de omwonenden rijden er nu veel stokoude wagons... die onnodig veel geluid maken. Ook willen ze dat er op korte termijn meer en hogere geluidsschermen komen. Volgens ProRail blijkt uit metingen dat de overlast onder de norm blijft... maar de omwonenden vertrouwen de cijfers niet... omdat ze zelf meer overlast ervaren. ProRail gaat uit van een gemiddelde... terwijl het geluid volgens de omwonenden op piekmomenten uitkomt... op het niveau van een rockconcert.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 De ontkenning van Srebrenica als genocide kan leiden tot misvattingen en nieuwe spanningen. Dat heeft president Izetbegovic van de Bosnische moslims gezegd... in reactie op uitspraken van de nieuwe Servische president Nikolic. Die zei gisteren dat de moord op meer dan 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995 geen genocide was. In Srebrenica is een ernstige misdaad gepleegd door een aantal Serviërs... die daarvoor gestraft moeten worden, maar er was geen sprake van genocide, zei Nikolic.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 Begin deze maand steunde een Kamermeerderheid een voorstel om de tv-gegevens in ruil voor een vergoeding vrij te geven. De Telegraaf zegt geen vergoeding schuldig te zijn en beroept zich op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een Britse zaak. In Mexico ligt voor het eerst een internationaal bedrijf onder vuur van een drugskartel. Het kartel heeft het gemunt op PepsiCo. En dat is een van de grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld.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 Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen bewolkt met vooral in het zuiden regen. Het wordt maximaal 15 graden. Holland Festival. Met een weekend ter ere van de 100e verjaardag van John Cage. De muziekvernieuwer van de vorige eeuw.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 2 juni. En de kernwoorden van deze uitzending zijn afscheid, jubileum, bezoek en uitspraak. Afscheid nemen we van Peter R. de Vries. Morgen is namelijk zijn laatste uitzending. Maar we nemen ook afscheid van Oranje. Vanavond is de uitzwaaiwedstrijd en dan vertrekken ze naar Oekraïne. Daarom praten we ook nog een keer met de chauffeur van de Oranje bus. Jubileum, dat hoort bij de Britse majesteit, Koningin Elisabeth. Hieke Jippes komt anekdotes over Elisabeth vertellen. Uitspraak, dat gaat over de uitspraak van de Egyptische rechter vandaag tegen oud-president Mubarak. En bezoek, dat slaat op Poetin die de Franse president bezoekt. President Assad van Syrië moet vertrekken, dat zei de Franse president Hollande gisteren na zijn ontmoeting met de Russische president Poetin. Het regime de Bachar al-Assad is op een manier inacceptabel intolerabel. Er is een mogelijkheid van... Het gedrag van het Syrisch regime is onacceptabel en ontoelaatbaar. Al dus de Franse president. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron uh, Hollande sprak gisteren anderhalf uur met uh, Poetin op bezoek in Parijs. Is daarmee het vertrek van Assad een stukje dichterbij gekomen... of was het meer beleefdheden die werden uitgewisseld? Nou, Het lijkt niet alsof dat uh, vertrek dichterbij is gekomen, Bert. Je had het over kernwoorden. Ik denk dat we er nog eentje aan toe kunnen voegen. Dat is het net van uh, Vladimir Poetin uh, op de persconferentie. Gisteravond kon je in ieder geval opmaken dat ze niet heel veel dichterbij uh, waren gekomen. Hè? Hollande had op dinsdag nog in een televisie-interview nou, stevige taal gebruikt. Hè? Zei dat hij een uiteindelijke gewapende interventie in Syrië niet uitsluit. Maar ja, dat zou dan via de Veiligheidsraad moeten gaan... en dus ook met instemming van Rusland. Nou ja, als Poetin het al eens was met Hollande... dan liet hij dat in ieder geval tijdens die persconferentie niet blijken. Nee, dus is het plan van Hollande mislukt. Ja, het is in ieder geval niet gelukt om Poetin te overtuigen. Hollande wist van tevoren natuurlijk wel dat Poetin niets ziet in een militair ingrijpen. Maar hij had toch van tevoren aangekondigd dat hij zou gaan proberen de Russen te overtuigen. Dat bijvoorbeeld hardere sancties nodig zijn. Nou ja, ook daar gaf de Russische president geen krimp. Hollande gelooft dat die sancties nodig zijn. Omdat hij op die manier Assad wil overtuigen dat hij weg moet gaan. Maar Poetin zegt dat sancties... Nieuwe sancties alleen maar leiden tot destabilisatie van de regio. En misschien wel tot een uh, totale burgeroorlog in Syrië. Dus ook daar hoorde Hollande weer dat stevige net. Maar... Ja, maar zijn er dan wel punten waar ze uh, het wel over eens zijn, dus waar dat net niet klinkt? Ja, en Hollande deed natuurlijk zijn best om die punten vooral te benadrukken. Uh, bijvoorbeeld dat het plan van Kofi Annan eerst nog een kans moet krijgen, maar ja, hoe lang nog? Uh, en dat er een kans is dat de strijd verder escaleert en uitmondt in een burgeroorlog. Daar waren ze het eens. maar waar ze het niet eens zijn, is de analyse achter dat risico. Là waar we pouvons uh, avoir analyse analyses hebben, is het over de et en het départ van... Uh de Bachar el-Assad. Ja, dus waar, daar waar we het niet over eens zijn... is uiteindelijk dat Assad op moet stappen. Hollande was er openhartig over. Maar ja, het was een eerste ontmoeting. Een kennismaking. Uh, ze konden het niet over heel veel zaken eens worden. Ook niet, als ik dat nog heel even mag melden... Uh, over het Europees voetbalkampioenschap in Polen en Oekraïne. Uh, de Franse regering zal zich daar niet laten zien. Een boycott vanwege de mensenrechten-situatie. Nou ja, Poetin vindt zo'n boycott. Maar ons dus opnieuw een punt... waar de oude koude oorlogsscheidslijn duidelijk te zien is. Ja, en Poetin uh, staat... Op voorsprongen, want hij heeft gisteren mooi gewonnen. Althans, het Russische voetbalteam van Italië, nood en benen. Goed, dat is de politiek, dankjewel voor dit moment. Ron Linker was dat. Het is negen, nee, het is al tien minuten over zeven. Goedemorgen. De politiebonden en minister Opstelten, die zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Maar wat ze nu precies hebben afgesproken, dat maken de bonden pas na het weekend bekend. Vandaag en morgen willen ze nog gebruiken om de puntjes op de i te zetten en om de tekst klaar te maken die maandag naar de leden van de politiebonden wordt gestuurd. Peter van der Meerschat. Van de Economie Redactie. Peter, er is een nieuwe CEO. Na maanden van onderhandelen. Eh, en ook van maanden van actie eh, We weten dus niet wat er is eh, afgesproken. Is dat niet een beetje gek? Uh, nou uh, ja, dat is aan de ene kant een beetje gek. Um, de bonden en de minister hebben het trouwens over een onderhandelingsresultaat. Wij mogen het dus officieel nog geen akkoord noemen. want de leden gaan daar natuurlijk over. Maar. Um, zoals je wel weet, heeft het gewoon ontzettend lang geduurd. Het duurde allemaal veel langer dan verwacht. Ze hebben er een half jaar zo'n beetje uh, zitten onderhandelen. En het lijkt ook heel moeilijk uit te leggen. Want als je een weekend nodig hebt om uh, teksten klaar te maken... die maandag op de mail worden gezet... ja, dan um, uh, uh, uh, hebben ze er ook lang over gedaan omdat het gewoon ingewikkeld is. Ze wilden eigenlijk ook al gistermorgen, dus vrijdagochtend... al iets laten weten... Uh, en zelfs dat duurde nog langer tot nou, uh, gisteravond, wat was het, tien over zeven toen wij uh, doorkregen dat, dat er een resultaat was. Het gaat om zestien pagina's techniek. Techniek over roosters, over werktijden, over functies, over functieindelingen. Ja, daar is dus ook gewoon tijd nodig om dat duidelijk en leesbaar voor uh, de politieagenten op straat uh, op de mail te zetten. Nou, dat gebeurt dus maandag. Dan volgen er allerlei leden bijeenkomsten. Uh, wordt de tekst en uitleg gegeven en dan moeten de leden het ook nog goedkeuren. En dan pas is er sprake van het akkoord. Het wordt wel overigens positief door de onderhandelaars voorgelegd aan ja. de leden. Want dat conflict, we hebben het natuurlijk uiterlijk kunnen zien... middels die acties, er werden nee. bonnen uitgeschreven. We zagen ook gisteravond in de laatste journaals nog... die beelden van langzaamaan rijdende politieauto's. Mm -hmm. Maar het ging niet alleen over lonen, het ging over meer... Ja, kijk, het, het ging over meer. Die COO die liep af um, uh, december vorig jaar. Dus toen moest er een, een nieuwe COO alweer zijn. Dus er werd al van tevoren natuurlijk onderhandeld. Um, door de bonden werd er en in die tijd een looneis gesteld van 3%. Want politieagenten, zoals leraren en zoals andere mensen die in de publieke diensten zitten... Um, uh, voelden zich en zijn onderbetaald, zeggen ze. Onder. Gewaardeerd ook vooral. He, de werkdruk is hoog, de roosters die zijn zwaar, de diensten zijn lang. Nou, En in de onderhandelingen, in de loop van die onderhandelingen toen verschoven... Van uit de bonden, eigenlijk, die positie van ja, 3% loonsverhoging kunnen we wel eisen, maar krijgen we toch niet. De economie loopt uh, uh, achteruit overheid heeft al laten weten, het kabinet zei het ook jongens, we moeten terug naar de nul um, het was gewoon niet meer houdbaar om die looneis zo hoog te zetten en dus verschoven het meer richting ja dan moeten we iets gaan doen, waarbij toch de mensen het idee hebben dat ze gewaardeerd worden dat, ze, uh, dat de werkdruk wordt verlicht, nou en dat, dat, dan kom je dus in, uh, in technieken terecht omdat alles wel gewoon binnen hetzelfde budget van de politie gevonden moest worden nou, dat zijn hele ingewikkelde zaken, daarom duurde het ook allemaal zo lang en dan hadden de politieagenten het idee, ja, de minister wil niet bewegen, de de minister die wil gewoon, ziet ons niet staan. Kon minister te te zeggen, we zien jullie wel staan. Jullie zijn wel belangrijk, maar dat, dat pakte voor, voor, voor de bonden gewoon onvoldoende uit. Uiteindelijk, hè, met het opvoeren ja. van de druk van die acties. Nou, je hebt het er net over, hè, geen bonnen uitschrijven. Ja. En uiteindelijk dan ook, en dat heeft overigens wel een hoop kwaad bloed gezet. Die aan acties op de weg. Lijkt het alsof er toch iets verschoven is. Maar waar het nou over gaat, Bert, ik weet het <lacht> niet. We weten het pas maandag. Nou, dan gaan we maandag weer met je praten, Peet. Dankjewel, Peter van de Meerschout. <lacht> Oké. Okay. Straks misdaadjournalist Peter R. de Vries. Die kijkt vooruit naar zijn laatste uitzending. Die is morgenavond. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan wou ik wou ook nog even zeggen dat er geen verkeersinformatie is... maar dat spreekt eigenlijk voor zich in. Dit weekend bereiken de feestelijkheden... rond het diamantenjubileum van koningin Elisabeth het hoogtepunt. Al 60 jaar lang is de queen het ultieme symbool van British Nets. Elisabeth mag dan niet veel veranderd zijn... Haar land is dat wel. In 1952 was ze nog de vorstin van een wereldrijk... waar de zon nooit onderging. Maar dat wereldrijk is tijdens haar regeerperiode uiteengevallen. Nu praten zelfs de Schotten over onafhankelijkheid. Dus wat betekent dat nog, dat Brits zijn? Correspondent Arjen van der Horst ging op zoek naar antwoorden... in het zuiden van Londen. Ja. Wie door Electric Road loopt, ja, die waren zich even in Kingston in Jamaica. Overal Jamaicaanse stalletjes met kleurrijke kleding. Lamb curry is het gerecht dat je hier op straat kan eten. En natuurlijk, overal schalt de reggae uit de luidsprekers. <totstuken> Maar dit is niet Jamaica, maar Brixton in het zuiden van Londen. Al 60 jaar lang het kloppende hart van de Jamaicaanse gemeenschap in Groot-Brittannië. Hij voelde he zich he was En hij voelde dat met open arms. Hij voelde dat echt. Alex Weedle is romanschrijver, chroniqueur van het leven in Brixton. Zijn vader was een van de vele tienduizenden Jamaicanen... die in de jaren 50 naar Groot-Brittannië emigreerden. Jamaica was toen nog een kroonkolonie. Zijn vader voelde zich dan ook 100% Brits. De queen was even goed de vorstin van de Jamaicanen als de inwoners van Londen. Anders dan zijn vader is hij geboren en getogen in Groot-Brittannië... En anders dan zijn vader, voelde hij zich het grootste deel van zijn leven juist niet Brits. No, I did not feel the same way as my vader. Because I grew up as a, as a teenager. I lived in Brixton in the in the mid-70s, early 80s. En ik feel British at all. I felt that I was not wanted. Alex Wiedel voelde zich geen onderdeel van de Britse maatschappij. Zeker in zijn tienerjaren. Een periode waarin zwarte Jamaikanen gediscrimineerd werden. Groot-Brittannië wilde hem juist liever uitkotsen, dacht hij. En geen wonder dat Bob Marley met zijn politiek getinte album Exodus een gevoelige snaar raakte bij Alex Weedle en veel van zijn Brits-Jamaicaanse leeftijdsgenoten. Marley zong over de terugkeer naar de roots, naar Afrika. Maar wat is dat dan, dat Brits zijn? Koningin Elizabeth ja, is misschien het ultieme symbool van dat Britishness. Maar ja, 60 jaar geleden was die Britse identiteit onlosmakelijk verbonden met het Britse Rijk. Anno 2012 ja, is er niks meer over van dat Rijk. Zelfs Schotland praat nu over onafhankelijkheid. En Jamaica, dat nu nog de Queen als staatshoofd heeft, wil alle banden doorsnijden met de Britse monarchie. Well, in this year of Jamaica's 50th anniversary of our independence. The government has indicated that it is going to move towards removing the Queen as the head of state. Dat zegt Aluna Asamba, de Jamaicaanse ambassadrice in Londen, en zij vertelt over de plannen van de Jamaicaanse regering om een eigen staatshoofd te kiezen. Jamaican people love the Queen. So it's not about the Queen. Dat heeft niets met koningin Elizabeth zelf te maken, verzekert zij. De Jamaicanen, ja, die houden nog steeds van de Queen. Maar Jamaica viert deze zomer 50 jaar onafhankelijkheid en het is een logische stap om een republiek te worden. It, it is about the nation deciding that it wants to go in this direction. Maar ondanks het respect voor de Queen onder Jamaicanen... is zij niet meer de vorstin die zij vroeger was. Definitely so, Want um, because there was a time when there was a uh much greater closeness between Jamaica and The UK. En zo lijkt dat Britishness in 60 jaar tijd te zijn uitgehold. Of in ieder geval van betekenis veranderd. Het oude idee van het Brit het ontzag voor de Queen, het zingen van Land of Hope and Glory. Dat land dat bestaat niet meer, zegt Alex Weedle. I believe people um, see Britishness as a different thing than what it used to be. I think what it used to be Queen, Land of Hope and Glory, and, and so on. But I thought een has changed somewhat. Especially as we now have communities. That are so diverse now. En zo geeft het multiculturele Groot-Brittannië van 2012... iedereen zijn eigen invulling van Britishness. Met of zonder koningin. Het is wel lekker om mee wakker te worden ook, hè? Bob Marley, goedemorgen. Het is tien uh, minuten voor half acht... Een eeuwigdurend gedicht, letter voor letter in steen gebeiteld en ingebed in de bestrating van Utrecht. De eerste stroven liggen langs de oude gracht en vandaag worden ze onthuld. Gisteren ging alvast onze verslaggever Paal met dichter Ruben van Goch kijken. Nou, vertel even, waar zijn die letters dan? Ja, de letters uh, liggen nu nog uh, onder die streep zand die we hier uh, door de straat zien lopen. Dan uh, komt er een veegwagen met een spoel- en zuiginstallatie. Die. Uh, het zand weg zal halen en dan komen de stenen eronder vrij... waarin de letters zijn gehakt. Laten we even beginnen hey. bij het begin. Dit ja. is het jaar 2000. Ja. Eigenlijk hebben jullie met terugwerkende kracht... in het jaar 2000 de eerste steen gelegd. Ja, als je uh, zo'n project zich laat beginnen met één letter per week... Ja, dan duurt het jaren... Schiet niet op, hè? Nee, dat duurt het jaren voordat mensen doorhebben... dat er überhaupt iets aan het gebeuren is. Ja. Dus dan dacht ik, nou, als we het vorige doemjaar 2000 nou eens nemen... en 2012, en we gaan leggen met terugwerkende kracht 2000... Tot, uh, zeg maar tot vandaag. Dan heb je al een aardig begin. Ja, dan heb je meteen wat liggen. Dan is het duidelijk dat er iets aan de hand is. Ja. En dan kun je daarna gewoon lekker steen voor steen, week voor week verder. Ja. En 2000 dat is natuurlijk een uh, mooi jaar om mee te beginnen. Ja. Maar ik wil dan toch eventjes uh, die eerste letter blootleggen. Even kijken, oh. Dit is de eerste letter. De letter J. Daar begint het uh, gedicht mee. En hoe gaat het dan verder? Je zult ergens moeten beginnen. <laughs> <laughs> verder ken ik het niet eens uit mijn hoofd. <laughs> Waar gaat het gedicht over? Of ja, is dat, dat niet te zeggen? Want het is aangewerkt door vijf dichters. Ja, het gedicht is ook niet af natuurlijk. Nee. Uh, wij, wij als uh, Utrecht dichters Schilder hebben met vijf dichters, uh, zeg maar de eerste strovers tot, nou, uiteindelijk min of meer voor, vroeg voorjaar 2013 tot onze, voor onze rekening genomen. Dus dat gedicht ontwikkelt ja. zich. En al lopende langs het gedicht kun je dan uh, aan de hand van die woorden, denk ik, nadenken over wat het betekent om uh, onderdeel van de uh, mensheid te zijn. En, uh een sterfelijke positie te hebben. Ja. En misschien toch te kunnen vertrouwen of uh, in de wetenschap te kunnen leven... dat er dingen zijn die jij doet in je leven die consequenties hebben... of daadwerkelijke gevolgen hebben voor uh, de toekomst. Ja. Een steen in de rivier die de loop verandert en hier ja. de steen in de straat. Uh, nou ja, dat is een van de ideeën achter het project. Dat, dat je bijdraagt aan die beschaving door zelf actief een steen te kopen voor 100 euro. En die hmm. wordt dan iedere week op zaterdag de plekken uitgehakt. En de bereidheid om zo'n steentje bij te dragen... die bepaalt of dit project ja. in de toekomst zal blijven voortbestaan. We lopen even in, wat is het, oostelijke richting, denk ik. En dan uh, lopen we als het ware ja, door de tijd. Ja, eerste, jaren, eerste tien jaren zeker staat er ieder jaar. En uh, hier staan we er toevallig bij eentje. Nee. 2004, een, oh, dat gaat klinkertje. snel. We hebben ja, weer we een klein stukje gelopen. We zijn alweer vier jaar verder. Dus de eerste jaren staan de per, jaar, weer per jaar. jaar. Dan hebben we een aantal keren per vijf jaar. Een aantal keren per tien jaar. En dan nog een paar keer per honderd jaar. Dus de markeringstenen liggen al klaar... voor waar het gedicht in de toekomst ongeveer zal langskomen. Maar over 200 jaar hebben we dus een probleem. Dan kom je bij het Centraal Museum. Ja, en dan moet hij eigenlijk doorheen. Ja, dan ga je ervan uit dat de wereld zoals we die nu kennen nog een beetje bestaat. Ja, daar gaan we vanuit. De enige zekerheid die wij over 200 jaar hebben... dat wij zelf er niet staan. Maar... Dit is uh, het absolute tegendeel van de waan van de dag. Ja, dat kun je wel uh, zeggen. Ja, dit is de waan van de eeuwigheid. Dat vind ik toch een, een heel wat aangenamere waan. Het is ook nog niet af. <laughs> het is ook nog niet af. En dat vind ik ook wel mooi. En, uh, iets wat nooit af zal zijn. Een eeuwigdurend gedicht. De bijdrage was van Roel Paul. Goedenavond. Welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt... en zolang als het bestaat tegen de stroom ingaat als het recht zijn loop nog niet heeft gehad. En na 17 jaar haalt u het recht mee op. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Zondag is de laatste uitzending van het programma. Hij is nu in de studio. Goeiedag. Hallo. De laatste aflevering. Komt er trouwens nog groot nieuws uit? Nou, we hebben wel. We hebben twee afleveringen zondag. Uh, eentje begint er om acht uur. Dat is ons laatste buitenlandse avontuur. Hebben we hebben in Libanon een voortvluchtige moordenaar opgespoord. En uh, aansluitend komt er dan een afscheidsuitzending. Uh, nou ja, een blik achter de schermen. echt. En, uh, ik heb het uh, gezien uiteraard. En uh, ja, heel erg leuk. Ja. Is er, uh, want ja, dit is het moment van terugblikken. Is er nou iets wat je nog heel erg graag had willen doen? Ja, er zijn legio-zaken die ik had willen oplossen... en uh, waarvoor je me nog steeds s'nachts wakker mag bellen als je de oplossing weet. De, de moord op Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen... de verdwijning van Germa van de Boom, de moord op Alex Wiegmink... En allemaal zaken waarvan ik zeg... potverdikkie, die had ik toch wel heel graag uh, ook willen bijschrijven als opgelost. Ja. En heb je dan een idee waar het aan ligt... of heb je gewoon soms niet voldoende informatie of soms pech? of Wat, wat, wat is dat? Nou, ik heb vooral geleerd in die 17 jaar dat het oplossen... Van misdrijven een zaak van de lange adem is. Dat is niet een kwestie van een uitzending... en uh, de dag erna meld je de zaak is opgelost. Nee, daar moet je vaak jaren aan blijven sleuren... aan blijven schudden, willen tot iets leiden. En dat hebben we in een groot aantal zaken met veel succes gedaan. Want we hebben moordzaken en verdwijningen opgelost. Maar goed, dat gaat niet altijd. De ene zaak is ook ingewikkelder dan de andere. En uh, Dus moet je soms geduld hebben. Hè. De Puttense moordzaak is bijvoorbeeld eigenlijk pas na veertien jaar opgelost in de zin dat de echte dader veroordeeld is. En, uh, dus ja, als je heel erg ongeduldig bent, moet je dit werk niet doen. Zou je ooit bij het Openbaar Ministerie uh, willen werken? Nou, op zich lijkt me dat best interessant. Ik heb natuurlijk heel veel met politie en justitie te maken gehad. En ik heb daar ook bevlogen, gedreven mensen... Gezien die ook met uh, dezelfde uh, ja, drijfveren en enthousiasme als ik aan een zaak werk, werken. En, uh, dus het zou zomaar gekund hebben. Maar goed, ik ben een journalist. Nou ja, ik vraag en... dat omdat. Wat, wat is uiteindelijk het verschil? Want de drijfveren is hetzelfde, namelijk het oplossen. Ja, nee, de drijfveer is hetzelfde. We hebben heel veel overeenkomsten. En ik kan je ook vertellen dat wij achter de schermen... veel meer met politie en justitie hebben samengewerkt... dan de meeste mensen vermoeden. Die hebben altijd het idee dat we een soort ja, kat-en-hond relatie hebben gehad. Maar toch de laatste tien jaar... Uh, nou heeft er heel veel uitwisseling en samenwerking plaatsgevonden. En, en nou ja, daar zijn wij beter van geworden. En is het OM ook beter van geworden. Ze moesten aanvankelijk aan jullie winnen, aan jou winnen ja. en je team. Maar daarna uh, liep het wel, omdat ze ook de voordelen inzagen. Men is de kansen gaan inzien. En uh, men heeft goed begrepen dat als er ruim een miljoen mensen naar zo'n uitzending kijken... dat het dan natuurlijk raar is dat je, dat je het laat liggen om bijvoorbeeld om, om tips te vragen. En he, in de, in de baaiers hebben we een kijkdichtheid van 100%. Uh, maar ook daarbuiten kwamen natuurlijk heel veel uh, nuttige, goede dingen binnen. En ja, dan zou je wel heel arrogant en dom zijn als openbaar ministerie en politie als je zegt... Daar willen we niks mee te maken hebben. En toen men eenmaal die brug over was... ja, toen is er gewoon volop uh, ook samengewerkt. Ja, nou, en ze zijn vol lof. Laten we even luisteren naar Herman Bolhaar... de baas van het Openbaar Ministerie... die aan het woord kwam op het moment dat jij kondigde dat je ja. wegging. Ik vind het jammer. en dat zal voor ons ook een wennen zijn. Uh, het is natuurlijk heel erg duidelijk dat, uh, dat Peter de Vries... Uh, een, uh, een journalistiek instituut is geworden... als het gaat om, uh, om dit type onderzoekjournalistiek... Uh, en hij ook uh, een bijdrage heeft geleverd aan, uh, aan wat hij noemt uh, het, het onthullen... en het aan het dag leggen van, uh, van, van belangrijke onderzoeksresultaten. Ja, je zou ook kunnen zeggen, dat moet eigenlijk het Openbaar Ministerie zelf doen. Daar, daar hebben ze niet een Peter R. de Vries voor nodig. Ja, dat zou de ideale situatie maar zijn. We hebben het even maar, over de ideale wereld. Uh, ja, maar... maar goed, zo werkt het natuurlijk niet. En... Um... Uh, ik, de, ik denk dat je gewoon moet zeggen van jongens, iedere hulp die we kunnen gebruiken is welkom. En televisie is natuurlijk ook een ander medium. De politie heeft daar niet echt de beschikking over. V opsporing Verzocht is toch weer een iets ander programma. En op het moment dat je dan toch een groter publiek kan uh, bereiken. Nou ja, is dat alleen maar mooi meegenomen. Wat ga je nu doen, Peter? Ik ga eerst eens even... Uh... Een beetje uitblazen en, uh, <laughs> en lekker op vakantie. Ik heb een paar mooie duikreizen uh, gepland staan. Ik ben een, uh, een vervent uh, duikliefhebber. En er zijn nog een paar plekken op de wereld waar ik niet geweest ben. Even onderduiken. Ja, onderduiken. Ja. En dan. En dan ga ik weer uh, na een aantal maanden is, uh, nou ja, een beslissing nemen over hoe ik verder ga. Ik, uh, ik heb wat gesprekken met uh, producenten in de mediawereld die ideetjes hebben. Die graag willen dat ik nog wat ga doen op televisie. En, uh, nou ja, in ieder geval mogelijkheden en opties genoeg. Als, het, uh, als ik alles zou gaan doen uh, wat men mij aanbiedt, dan mag ik wel 100 jaar worden. Ja, dat is je gegund, en, maar je gaat niet uh, de politiek in?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 Morgenochtend in Boeken. Een interview met de kerstveste winnaar van de Bob de Nijlprijs. Om tien voor half elf. Bij de VPRO op Nederland 1.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 Ga dus voordat u de A59 opgaat naar van a naar Terug naar de commercials. Door een betere doorstroming komen we verder. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Haag hebben zeven mensen brandwonden opgelopen in de Havana. Een uitgaansgelegenheid. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Volgens de politie liet de barkeeper in de Havana een steekvlam ontstaan. Mensen die langs de betuwe wonen eisen dat ProRail maatregelen neemt tegen de geluidsoverlast. Volgens omwonenden rijden er stokoude wagons die onnodig veel geluid maken...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 Voor alle voetballiefhebbers een slim 1-2'tje bij weekamp.nl Mooier voetbal en heel veel voordeel op televisies. Zoals een Samsung LED Smart TV met gratis wifi-dommel ter waarde van 59,99 Meer tv voor minder geld. eerst Het Radio 1 Journaal. We leven in historische tijden. De woorden zijn van Emiel Roemer. Later zal deze tijd de geschiedenisboekjes ingaan... als de tijd dat het neoliberalisme failliet ging. Roemer wordt vanmiddag in Breda gekozen tot lijsttrekker van de SP. Er is dus namelijk geen tegenkandidaat. En het gaat goed met de SP. In de peilingen zijn ze bijna de grootste, ze hebben geen onderling gedoe... en het lijkt alsof de verkiezingen van september op een belangrijk moment komen. Ja, heel belangrijk. Kijk, we staan op een, op een kruispunt... En ik ben ervan overtuigd dat deze periode, of naar 2011, 12, 13, met deze periode, dat die ook de geschiedenisboeken zien gaan. Kijk, we hebben natuurlijk een enorme wereldwijde crisis gehad. Vooral een bankencrisis, financiële crisis. Dit is volgens mij ook wel de, het start van een hele nieuwe ontwikkeling... Uh, in Europa, uh, in Amerika mogelijk. Uh, Wat is die ontwikkeling? Wat ziet u? Dat het neoliberalisme van de afgelopen 30 jaar nu failliet is verklaard. Heel veel mensen zien wat er gebeurd is en wat uh, de, de doorgeslagen liberalisering... wat die tot gevolg heeft gehad. En dat dat heeft geleid tot, uh, tot een aantal hele grote crisissen. Maar dat het ook heeft geleid tot een tweedeling in de samenleving. Maar veel mensen denken toch ook, we zitten in een dippie... en misschien wordt het een, een double dip, maar, ja, maar dat zijn, wij komen hier wel weer uit. Dat zijn de liberalen die denken dat ze nog steeds uh, de oplossing hebben... Voor, uh, uh, voor het probleem waar we in zitten... Maar daarom zei ik al, dit gaat echt een geschiedenisboek in... want het, ik denk dat ze over twintig jaar zeggen van... in deze periode is echt een nieuwe start gemaakt. Een start dat mensen zeggen... dit moet op een andere manier georganiseerd gaan worden. We moeten eh, de samenleving beter organiseren... en de, de belangrijke kernwaarden moeten we overeind houden... die een samenleving een samenleving maakt. We gaan echt een nieuwe periode in. 1989 val van de muur, 2008 val van het kapitalisme... Ja, of dat de juiste woorden zijn zoals ze er over twintig jaar over spreken, weet ik niet. Maar daar komt het wel op neer. In ieder geval wel de val van het doorgeslagen liberalisme. Verklaart u zo ook de ongekende populariteit van de SP? Voor een deel, voor een deel. Kijk, en het andere deel is natuurlijk dat wij al heel erg lang al deze onderwerpen op de politieke agenda hebben gezet... en er heel consequent in zijn geweest. Ja, en dat, dat levert dus ook steeds meer, steeds meer steun op. En nu heeft u een, een heel inhoudelijk verhaal. Maar de steun van de kiezers die komt natuurlijk van mensen met hele andere gedachten en ideeën. Die denken van mijn baan staat op het spel of is mijn, mijn pensioen nog wel veilig. Ik wil dat behouden. Dus dat het een meer een conservatieve gedachte is om op de SP te gaan stemmen. Kijk, er is niks mis mee om bepaalde kernwaarden te behouden in de samenleving. Je moet dingen veranderen omdat je het wil verbeteren. Ik ben geen persoon die alleen maar achterover zit te kijken hoe het vroeger was. Ik ben een persoon die vooruit zit te kijken... En welke samenleving, welk Nederland wil ik aan mijn kinderen doorgeven. Maar die daarom dat... bent u de politiek ingegaan. De ja. meeste mensen die kiezen oh. natuurlijk... wat denk ik dat voor mij op dit moment ja. belangrijk is... en welke partij past daarbij? En dan denk ik dat heel wat mensen zeggen van... bepaalde waarden zijn wel heel erg belangrijk in de samenleving. En een verzorgingstaat of een, of een collectieve afspraak... om iets geregeld te krijgen, dat hebben we niet zomaar bedacht... Toen Drees de AOW bedacht, was dat niet zomaar... ik moet eens wat nieuws bedenken, want ik moet zogenaamd veranderen. Nee, dat heeft hij bedacht omdat hij onder ouderen armoede zag. En hij dacht van, dat wil ik niet. En waar past en... de SP in, in deze lijn, zoals u hem nu beschrijft? Uh, wat er nu gebeurt, is dat een aantal partijen die zeggen... dat de overheid alleen maar kleiner en kleiner moet worden... die doen dat door dit soort zekerheden van mensen af te breken. Verzoek het allemaal een mooie zelfheid. De overheid is geen geluksmachine, zei Rutte. Uh, dus of, als je in de problemen komt, is dat jouw eigen probleem. En heel wat mensen zeggen van, wacht even, dat is niet mijn samenleving. Daarvoor hebben wij wel een overheid nodig die kan aanspreken... op een aantal zekerheden die we met elkaar moeten organiseren. Dit verhaal dat slaat op dit moment goed aan. Hoge peilingen krijgen, dat is één ding, maar om ze vast te houden... kijk, We staan natuurlijk al heel erg lang constant nu goed bij. En heeft hij ook de neiging om voorzichtiger te worden in uitspraken... nu die peilingen zo goed zijn in het UUR-U... Naar het, namelijk 12 september? Nou, volgens mij ben ik altijd wel redelijk uh, voorzichtig met hoe ik dingen formuleer. Uh, maar volgens mij moet je vooral voor de verkiezingen heel helder zijn waar je staat. Nou, dat gaan we dan horen in de speech die <laughs> u gaat houden... als u vanmiddag gekozen wordt tot lijsttrekker. Precies. Emiel Roemer was dat in gesprek met Hans Andringa. Later vandaag meer uit Breda vanaf dat congres van de Socialistische Partij. Oranje speelt vandaag de laatste oefenwedstrijd. Voor het vertrek naar het Europese kampioenschap in Polen en Oekraïne... is Noord-Ierland vanavond in de Amsterdam Arena de tegenstander. Bas goedemorgen. Dag Bert, goedemorgen. De uitzwaaiwedstrijd, zo noemen we dat, hè. dat moet iets ja. feestelijks worden. Uh, nou, tegen Noord-Ierland, moet het lukken? Ja, dat lijkt me het probleem niet. Maar daar heeft het Nederlands Hälfte zich wel eens een keer eerder op gekeken. Ja. Op tegenstanders in uitzwaaiwedstrijden. Jij weet nog 2004. Ja, ik zit alleen maar af te vragen wie de tegenstander ook alweer was. was... Ierland was dat. Dat was Ierland, dat is wel bedroefend ja. toen. Ja, want uh, toen dacht iedereen, we gaan er eens lekker voor zitten in het zonnetje. Ja. En toen won Ierland met 1-0. En uh, toen had de KNVB gezegd, ja, het is een uitzwaaiwedstrijd, heren, spelers. Dus na afloop, even goed, even een ere ronde maken. En toen werd het nlz oh. al helemaal weggefloten door het publiek. En Jaap Stam, maar dat hoorde toen wel ook een beetje bij Jaap Stam... die had een bos bloemen gekregen van de KNVB. Die had hij onder zijn stoel gegooid. En die zei, uh, ere ronde, je kan me wat. En die is boos naar binnen gelopen. Ja. En de arena floot. Dat was de sfeer. Met Dick Advocaat nog als bondscoach. En om maar aan te geven dat het allemaal niks zegt... Uh, haalde het Nederlands elftal, zonder heel goede voetballen, trouwens... wel gewoon de halve finale toen... Want EK in Portugal. Ja, precies. Um, dat was toen. Nu vanavond. Uh, het is trouwens de laatste kans voor uh, Bert van Marwijk... Um, om echt te oefenen om um een beetje naar de ideale opstelling uh, te zoeken. Wat denk je? Gaat hij met zijn beoogde basis beginnen? Ja, dat lijkt me wel logisch. Uh, met inachtneming van een aantal spelers... dat misschien links en rechts wat rust krijgt. Want hij zal toch ook een aantal spelers niet te veel willen belasten. Maar ik vermoed dat hij in ieder geval wel begint met het elftal dat hij ongeveer in zijn, ogen, in zijn hoofd heeft. En ik denk overigens dat dat niet heel veel afwijkt... van het elftal dat afgelopen woensdag speelde tegen Slowakije Zeker voorin niet. Want uh, ja, we hebben jaren gediscussieerd in dit land... of je nou met Huntelaar en Van Persie samen moet spelen of niet. Ik denk dat Van Marwijk eigenlijk al heel lang in zijn hoofd heeft... dat hij dat helemaal niet wilde. Want de voorhoede zoals hij er nu staat... met zeg maar buitenspelers die wat meer de diepte zoeken... met Robben en Affelait, dat is hoe hij het wil... Ja, dan zou je een keuze moeten maken voor of Van Persie of Huntelaar. Dan kiest hij voor Van Persie. Ja, en dat betekent dat op de bank terechtkomen... Uh, van de Vaart, Huntelaar, Kuit. Dat, dat is al een beetje de bank. Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat dat uh, de kinderen van de rekening zijn. Uh, nou is dat met Van de Vaart eigenlijk al helemaal niet zo gek. En met Huntelaar ook niet, want die zitten daar natuurlijk... zolang van mijn bondscoach is, sowieso. Alleen Kuit zal het uh, ja, als merkwaardig ervaren. Want die heeft er eigenlijk altijd ingestaan, maar die wordt dus nu overvleugeld, leuke woordspeling, door Afvalai. Ja. En dan uh, hebben we die uitstrijdwedstrijd uh, gehad. Vertrekken we dan uh, morgen meteen, uh, inclusief Bas, naar Oekraïne? <laughs> nee, inclusief Bas gaat maandag pas gebeuren. Uh, ze blijven nog één dag hier... dan kunnen ze nog even met vrouwen en kinderen in de zon zitten... En dan uh, maandag vertrekt het hele speel naar Polen toe. Ja, wij hebben vanavond onze uitzwaaiwedstrijd. Maar dat heb je links en rechts ook met andere landen die meedoen. Italië had ook zo'n uitzwaaiwedstrijd. En dat was wel heel ernstig. Die hebben er met 3-0 klop gekregen, begrijp ik, voor Rusland. Ja, gisteravond uh, nou, zitten ze in Italië natuurlijk met tot over hun oren in de zorgen... met al die onkoopschandalen. Dat helpt niet echt, denk ik, voor een vlekkeloze voorbereiding. Die hebben een oefenwedstrijd inderdaad tegen Rusland gespeeld. En die verliezen ze met 3-0. Nou, moet je er elke keer bij zeggen: het is maar een oefenwedstrijd en het zegt niks. Maar thuis met 3-0 van Rusland verliezen, oei. Dat uh, komt wel hard aan. Uh, ze hebben natuurlijk echt wel problemen gehad, hè, want dat omkoopschandaal is vervelend. Maar met die aardbeving, dat, dat, daardoor hebben ze ook nog een oefenwedstrijd moeten aflasten. Dus uh, het is uh, een puinhoop eigenlijk bij Italië. Maar dit, uh, dit komt wel heel slecht uit. En ik uh, ben heel benieuwd wat daar allemaal nog gebeuren gaat de komende weken. Ja, je kan ook zeggen: misschien is Rusland wel heel erg goed. Ja, dat kan je ook zeggen. Ik denk dat dat overigens niet zo is... maar dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat Rusland een heel behoorlijk voetballand is... maar niet meer dan dat. Ja, nee, het was ook een soort van vraag, Bas. En nu ik dit gezegd heb, zullen ze wel kampioen worden. Ja. En dan ga ik je er nog een keer aan herinneren. Ja, bedankt. Nou, goed. Hey, vanavond een uh, mooie wedstrijd. Uh, je bent te horen hier op uh, deze zender... op uh, Radio 1 langs de Lijn vanavond. Dank je wel, Bas. Je En aan dat uh, EK, daar zit ook nog een ander oranje tintje. dan hebben we het over het gras... Het groene gras. Een onderneming uit Harderwijk is namelijk verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de voetbalvelden in Polen en Oekraïne. Het bedrijf heet A Blue World Company en heeft die eer te danken... aan zijn uitvinding, de TC5. Dat is een spray die ervoor zorgt dat gras extra snel groeit en herstelt. Een zogenaamde biostimulant. De bijdrage is van Louis Dekker. Rob Kuijs kijkt straks tijdens de wedstrijden op het EK Voetbal... Net even iets anders naar het scherm dan de gemiddelde Nederlander. Wij kijken naar de bal en de oranje shirts en u? Met name naar de grasmat of die in perfecte conditie erbij ligt. Dat is beroepsdeformatie, hè? Ja. Want die grasmat... Daar voel ik me verantwoordelijk voor, dat ik het zo zeggen. U bent oprichter en mede-eigenaar van het bedrijf A Blue World Company. Dat klinkt als een multinational met een enorm hoofdkantoor. Maar niets is minder waar. U zit in Harderwijk met hoeveel werknemers? Wij zijn met maximaal 12 medewerkers. Maar met die maximaal 12 mensen heeft u wel een hele prettige order binnengesleept. Ja, wij zijn gekozen uh, om de grasmat te verzorgen tijdens het EK. Op basis van de ervaringen die wij hebben en wat zij hebben gezien, wat wij doen met de grasmat... Uh, hebben zij gekozen voor het product TC5. En dat stimuleert, kietelt de bacteriën in de bodem... die zorgen voor de groei van het gras. Het heet officieel een biostimulant, hè? Correct. Maar dan snappen we er niks meer van. Nee, en in uh, Jip en Janneke taal is een biostimulant... een middel dat de bacteriën stimuleert. Het product uh, is uh, in 2006 ontwikkeld met name op, op golfbanen. Waarbij we hebben getest en uitgevonden dat de bacteriën die in de grond al zorgen voor zeg maar, de groei van gras, gestimuleerd worden om beter hun werk te doen. Extra snel groeien. Dat is hem. Turbogras. Ja. U helpt de natuur een handje. Absoluut. Waarom is dat zo belangrijk, dat het U... gras snel groeit? Op een grasmat waar veel wordt gespeeld, uh, intensief wordt gebruikt, uh, is het, herstel, het snel herstellen van de grasmat belangrijk. Uh, want ja, dan kun je je voorstellen, als er een volgende wedstrijd komt, moet het gras weer in optimale conditie zijn. Goed, wij staan op een grasmat in Nijmegen, in het stadion van NEC. Zullen we even een balletje trappen? Ja, laten we dat doen. Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat u de uitverkorene bent? Daar zijn we echt trots op. We zijn ook heel blij mee natuurlijk. We zijn een bedrijf dat zich echt richt op groei en expansie naar de andere landen... Dit draagt zeker weer bij tot zeg maar, naamsbekendheid eh, van het product. En dan hopen we weer een sprongetje kunnen maken naar omringende landen. Nou, het talent druipt er vanaf, hè? Ja, toch wel, hè? Nee, wat wil je ook met zo'n blakend groene grasmat? Ja, als de condities optimaal zijn, dan is al de helft van het spel. Het is natuurlijk maar heel betrekkelijk. Hè? Als Nederland straks met 3-0 van Duitsland wint... zal niemand zeggen het komt door die meneer uit Harderwijk. Nee, zo realistisch en nuchter moet je wel zijn. We staan nu in de Goffert. Ja. Op welke plekken in Nederland heeft u nog meer gescoord? Uh, onder andere in het uh, de Groelsveste uh, op een van de bijterreinen. Omdat dat dan nog een test uh, loopt. Bij het stadion van Twente? Van het stadion van Twente inderdaad. En vervolgens op 70 van de 120 golfbanen in Nederland. En dat gras na een seizoen-eredivisie. Kan ik daaraan nog zien dat u er met de vingers aan heeft gezeten? Bij wijze van spreken. Nou, het zichtbare is dat juist geen kale plekken dorre plekken zijn te zien en dat je ook een hele hechte grasmat nog steeds ziet na het seizoen. Ja, want normaal gesproken na 34 eredivisiewedstrijden... wat bekerdebels en wat trainingen... Ja, krijg je absoluut wat kale plekken, wat minder grasgroei... en heeft men weer tijd nodig om het te laten opkomen in optimale staat. TC5 wordt geleverd in jerrycans van 10 liter. Correct. En een liter weegt 1,4 kilogram... Donkergroen van kleur. Zo groen dat ik denk, is dat nou allemaal chemische troep die u gebruikt? Nee, juist niet. Het is volstrekt biologisch afbreekbaar. Ook gemaakt van biologische producten. Dus het is een echt groen, groen product? Het is een groen, gebruiksvriendelijk en veilig product. En de laatste spreker was Rob Kuijs van dat Harderwijkse bedrijf. Een Blue World Company. Straks Groot-Brittannië viert het 60-jarige regeringsjubileum van koningin Elisabeth.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 Met Bert van Sloten. Al 60 jaar is ze het gekroonde hoofd van de Britten, Koningin Elisabeth. Ze neemt haar rol als hoeder van de monarchie uiterst serieus. Altijd keurig in de plooi. En de Britten zijn daar dankbaar voor. Het diamanten jubileum wordt uitgebreid gevierd. Op de BBC toonde Prins Charles gisteravond een uur lang oude 16mm filmpjes uit het privéarchief van de Koningin. En hij keek met zichtbaar plezier naar zijn jonge moeder die aan het vissen was. op het landgoed van Belmore Castle in Schotland. Uh. Mammar Fishing. Extruder. Well, that's the first film I've ever seen of my Mammar It I've seen reality. It is a wonderful means of recharging batteries. Belmoral, I think. It just has a very special atmosphere and, and life's so busy, in you know, there, and it's always in, in, in public and so on. It's just so nice to be able to escape somewhere. Like here. Over het leven in Schotland op Belmore Castle. Prins Charles. Even ontsnappen aan de koninklijke hectiek van Londen. Hikkie, je hebt dus hier uh, jarenlang correspondent in uh, Groot-Brittannië geweest. Was het ontwapenend? Ja, ach, het was wel lief. Het was een uh, zeer bejaarde zoon die met vertedering sprak uh, over zijn eigen jeugd. En over uh, de tijd dat zijn ouders, uh, in tegenstelling tot de rest van het jaar... wel tijd voor uh, hem en zijn broertjes en zusjes hadden. Uh, namelijk tijdens de vakanties in Schotland op Belmoral Castle. Ja, was dit, um, laten we zeggen, uit het hart of was hier goed over nagedacht? Ik denk dat de BBC er goed over had nagedacht. En dat hij wilde, uh, dit programma wilde maken, omdat iedereen weet... Uh, dat de verhouding tussen de koningin en prins Charles... of tussen uh, de, de ouders van prins Charles en prins Charles... Um, op zijn zachtst gezegd, er een van vervreemding is. Uh, er is een, een gerucht, uh, ooit door een secretaris in de wereld gebracht... dat uh, de koningin en prins Philip wel eens tegen elkaar gezegd hebben... hoe kan het dat we zoiets hebben voortgebracht? En toen hadden ze het over prins Charles. <lacht> dus dit was, een uh, denk ik, een, een goed uh, bedoelde poging... om uh, dergelijke geruchten ook uit de wereld te helpen. Zie je wel, ik hou wel van haar en zij houdt ook wel van mij. Maar in feite, als je luisterde naar wat hij echt zei dan was het allemaal ontzettend aan de oppervlakte. Maar goed, als je die filmpjes uh, bekijkt, je zag, uh, hij had het net over dat uh, vismoment... maar je zag ook de jonge prins samen met zijn zusje... die van duinen afspringen, die worden ingegraven... die met uh, de hondjes uh, vrolijk omgaan. Het, het had iets lievelijks, iets, iets huiselijks. Nee, dat uh, uh, had het ook uh, uh, absoluut. En dit is uit de tijd, die filmpjes zijn allemaal uit de tijd... dat de koninklijke familie ook uh, naar buiten toe het... Uh, het uh, hun gezin als voorbeeld voor de rest van de natie wilde uh, propageren. En het misschien uh, ook wel waar. alleen het is later natuurlijk uh, jammerlijk misgegaan met, uh, wat is het? Eén, uh, twee kinderen, drie kinderen die gescheiden zijn. Uh, hè, dus helemaal niet meer uh, voorbeeld voor de natie. Maar in ieder geval in hun jeugd, in de vakanties, op de momenten dat de nannies en de lakeien niet in, in touw hoefden te komen kan ik me best voorstellen dat het op Balmoral en op Sandringham... Uh, idyllische momenten waren. Maar die momenten waren over het algemeen zeldzaam. En de koningin en prins Philip die dateren natuurlijk nog uit een tijd waarin kinderen um, must, be, must be seen, but not heard. He, dus, dus ze werden s'avonds even voorgeleid... Uh, als ze in bad waren geweest uh, bij de ouders, mochten dan even... er werd misschien nog een verhaaltje voorgelezen... maar dan weer vlug naar de kinderkamer en uh, uit het zicht. Want uh, mama en daddy hadden ook natuurlijk... heel veel andere belangrijke dingen te doen. Ja. Ze is nu 86, hè? Um, gaat zij sterven in het harnas... of doet ze ooit nog een keertje afstand van de troon? Nee, zij heeft toen ze haar um, eet um, uh, zwoer aan het begin van haar, uh, bij haar kroning, heeft ze gezegd dat haar leven, hoe kort of lang ook, zal toegewijd, uh, toegewijd zou zijn aan het ten dienste staan uh, van het Britse volk en de wat ze toen nog noemde keizerlijke uh, familie. Hè. Ze was tenslotte de dochter van de laatste keizer van het Britse empire. Nou, daarvan is natuurlijk uh, niets over. En in 1991 heeft ze in een uh, kersttoespraak nog weer eens een keer gehaald... dat ze er niet aan dacht om uh, af te treden... En naar verluid. dit verhaal komt uit het Diana-kamp. Naar verluid heeft Charles toen dagenlang niet met zijn moeder gesproken... en heeft woedend rondgelopen door de gangen van het paleis... omdat hij nu heel zeker wist dat hij binnenkort niet aan de beurt zou komen. Ja. Heb je het trouwens wel eens uh, zelf gezien in Levende Lijf als correspondent destijds? Ik heb er zelf in Levende Lijf een aantal keren gezien en dan... Uh, uh, uiteraard in combinatie met de Nederlandse koninklijke familie... want bij die gelegenheden mocht de Nederlandse pers ook redelijk uh, dichtbij komen. En dan viel mij elke keer het enorme contrast op... tussen de formaliteit die zij betracht... en de relatieve informaliteit die er met koningin Beatrix mogelijk is. Ja, ze, ze, ze hecht nogal aan het protocol. Ze hecht zeer aan het protocol, maar dat uh, uh, moet ook... omdat zij... Uh, ja in feite de blanke lij moet zijn... waarop iedereen zijn uh, projecties uh, kan een, maken. Zijn een blanke mag... lijn in de zin van ze is politiek niet gekleurd. Je, je zou geen idee hebben of ze nou de ene kant of de andere kant zou je stemmen. Weet, je weet van niets wat ze erover denkt. Behalve misschien... Um, als, je, als je ziet, er is een beroemd beeld... de enige keer dat het Britse volk koningin heeft zien huppelen van vreugde... was op het moment dat een van haar paarden won. <laughs> ja. uh, dan, dan, uh, maar, maar verder, uh, ze laat zich uit in, in ter als ze mensen ontmoet... in termen van have you lived here long and have you come far... and um, what a nice weather. Maar ja. verder dan dat komt het absoluut niet. En de enige keer dat je iets hebt gemerkt van haar... Politieke mening misschien was toen uh, haar dierbare gemene best, hè, de, de yeah. resten van het empire die na de oorlog door haar vader bijeen zijn gebracht in het, uh, in het Commonwealth, uh, dat die uh, uh, toen die uh, in 1986 heel erg aandrongen op sancties tegen Zuid-Afrika. Toen wilde mevrouw Thatcher, haar premier destijds, dat niet. Toen is er uh, echt sprake geweest van spanningen tussen de koningin enerzijds, die het gemeene beste willen wilde zijn. En uh, mevrouw Thatcher anderzijds. Ja. In die filmpjes trouwens, valt me op, komen allemaal ook uh, van die hondjes voor. Dat zijn de koninklijke honden? Dat zijn de beroemde corgis, die ja. uh, voor een gedeelte zich vermengd hebben met ooit De tackle van prinses Margaret, haar zuster. Dus er zijn ook doggies. Maar het is een buitengewoon onaangenaam uh, soort hondje. Zeer trouw uh, aan de koningin, maar vreselijk lastig voor de lakeien. Want die bijten ze altijd in de enkels. als die <laughs> net met een vol blad de kamer binnenkomen. En een van de. Um, de een terrier van prinses Anne heeft onlangs nog um, een corgi van de koningin doodgebeten. Of andersom, dat ben ik even vergeten. Oh, maar yeah. een van de twee. Dus um, ja, de, de, de, echt kennelclub draaien. Mama's, zal ik maar zeggen. Ja, en daar zijn er weer geen beelden van. Goed, <laughs> dankjewel. Vandaag dus dat jubileum begint, want ze doen er een paar dagen over. Dankjewel, Hieken. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Liedeke is hier. Volgens de Volkskrant gaat het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding waarschijnlijk niet door. In het vijfpartijenakkoord werd er nog voor getekend, maar VVD, ChristenUnie en CDA en GroenLinks kiezen in hun verkiezingsprogramma toch voor een andere oplossing. Zo wil het CDA een verlaging van de reiskostenvergoeding en GroenLinks alleen een vergoeding voor treinreizigers. Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, zegt in een interview met het AD dat mogelijk meer dan 2 miljoen Nederlanders vanaf volgend jaar te maken krijgen met een pensioenkorting. Korting kan oplopen tot 7 of hoger. Dat komt door de lage rente. Ook verwijt Riemen het CBS tot dusver steeds verkeerde voorspellingen... te hebben gedaan over de vergrijzing in Nederland. De Twentse Courant-Ubantia praat met oudpatiënten van de Enschedeze neuroloog JS. Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend... dat ze de neuroloog wil vervolgen voor mishandeling... met zwaar lichamelijk letsel en mogelijk de dood tot gevolg. Slachtoffer Ineke Damink kreeg onterecht te horen dat ze Alzheimer had. Ze zegt... Hij hoort voor de rechter een flinke douw te krijgen. Als hij hangt ben ik gelukkig. Ook Wim van Losser kreeg te horen dat hij Alzheimer zou hebben. Hij wil graag weten of ook het ziekenhuisbestuur vervolgd wordt... voor de fouten die de neuroloog heeft gemaakt. Als dat niet gebeurt, is dat teleurstellend, zegt hij. In het Nederlands Dagblad zegt Marianne Badhoorn... van de stichting Hulp Uitgeprocedeerde Vluchtelingen... dat het tentenkamp, dat vorige week bij Ter Apel ontruimd werd... er binnenkort weer zal staan. Badhoorn zegt dat illegale uit hun slachtofferrol kruipen... en merken dat hun stem wordt gehoord. Een nieuw tentenkamp is volgens haar het logische gevolg. Dat er inmiddels een hek staat om het vorige week ontruimde terrein... maakt volgens Badhoorn niets uit. Er is daarbuiten ruimte genoeg. Volgens de Telegraaf moet een kroegpaas opletten tijdens het komende EK. Want een voetbalpoel organiseren voor de klanten... dat mag niet van de kansspelautoriteit. Zo'n poeltje lijkt onschuldig, maar is illegaal. Meldingen daarover zal de kansspelautoriteit zeker niet ongemoeid laten... zegt een woordvoerster in de krant. En misschien heet de SP over een tijdje geen SP meer. Dagblad Trouw schrijft dat binnen de partij... wordt nagedacht over een naamsverandering... Volgens de Kamerlid Harry van Bommel is het socialistisch... in de naam een belaste term... die te veel doet denken aan het marxistische verleden. De discussie heeft de beslissingsfase echter nog niet bereikt... omdat het grootste deel van de aanhang tevreden is met de huidige naam. Dit weekend zit koningin Elisabeth van Groot-Brittannië... 60 jaar op de troon. U hoorde er al meer over deze uitzending. En dat wordt gevierd. Op de website van The Guardian staat waar je moet zijn... om het feest mee te vieren... en ook wat je moet doen om het te omzeilen wandelen op het platteland bij voorkeur. Wil je wel meefeesten met de koningin? Dan moet je vandaag naar de Epsom Derby, de beroemde paardenrace, en morgen vindt er een soort vlootschal plaats op de Thames. En volgens de Daily Mirror zijn er door heel Groot-Brittannië ook nog eens meer dan 10.000 straatfeesten, waar meer dan 20 miljoen mensen het glas heffen op de Queen. En daar is dan ook gelegenheid genoeg voor, want vanwege het diamanten jubileum hebben de Britten vier dagen vrij. De Mirror laat ook een uitgebreide collectie Britse hoedjes, vlaggetjes en t-shirts zien. En de versierde de voordeur van Downing Street 10. Hieke, wat is er dan uh, allemaal versierd bij uh, Downing Street 10, bij die deur? Weet jij dat? Ik heb die beelden niet gezien, maar um, we, we, ik neem aan dat de premier heel duidelijk wil uh, laten merken hoezeer die met de vorst sympathiseert. Ja. En waar zou jij naartoe gaan als je een feest gaat vieren? Um, ik zou waarschijnlijk wel, als ik nog in mijn, uh, in mijn dorp even buiten Londen had gewoond... dan was ik uh, zeker naar de dorpsmaaltijd uh, in de Village Hall gegaan. Die uh, ongetwijfeld, zoals altijd het geval is in Engeland... Het lijkt, wat dat betreft lijkt het op Nederland van buiten naar binnen moet worden verplaatst... omdat het enorm gaat regenen. <lacht> Goed, ja, dat zal vast en zeker. Het weersvooruitzicht zijn weer niet gunstig. Voor Nederland niet en voor Engeland niet. Dankjewel, Hieke Jippes, was dat over de Queen die haar jubileum viert. Wij gaan door straks na 8 uur met nog veel meer nieuws. Onder andere over het lawaai bij de Betuwe-lijn. Tot zo. Deze week in Vroege Vogels. Het verband tussen meeuwen, rode lippen en een van Slans grootste gedragswetenschappers, Nico Tinbergen. We gaan ook het wat op en zijn daar getuigen van een bijzondere geboorte. Verder, boomkikkers, de uitslag van de eerste groene filmcompetitie van Nederland... en de column van... Lies Vischendijk. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Jezelf begrijpen is behoorlijk lastig, dus de rest van de wereld begrijpen al helemaal.